Dit is Radio 1. 1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Staatssecretaris bezoekt vastgebonden Brandon. Topmannen NS en ProRail geven chaos op het spoor toe tijdens winteroverlast. En Chinese economie groeit met dubbele cijfers. Het weer vrij veel zon, alleen langs de oostgrens bewolkt. Het wordt 1 tot 5 graden. En vannacht is het ook grotendeels helder. Het koelt af naar min 1 tot min 4. Morgen meer bewolking, in de middag ook wel zon. En het wordt dan ongeveer 4 graden. Staatssecretaris van Veldhuizen van Zanten is op bezoek geweest bij Brandon. Die kwam deze week in het nieuws omdat hij al drie jaar dagelijks wordt vastgebonden... in de instelling voor verstandelijk gehandicapten waar hij woont. Sierenlo in Ermelo. De staatssecretaris heeft met Brandon gesproken en hij heeft haar zijn plaatjes van auto's laten zien. Maar het gesprek moest worden afgebroken omdat hij agressieve taal uitsloeg. Dat was voor ons ook het signaal om te zeggen, nu raakt hij overprikkeld. Dat betekent dat we ons nu moeten terugtrekken omdat we hem anders duwen naar de situatie um, wat hij juist niet wil. Want hij wil niet dat hij in die bui komt dat hij dingen kapot maakt. Dat heeft hij heel duidelijk aangegeven. En daarin, heb ik gezien, is er een heel verfijnd samenspel... tussen de regie, als het goed gaat, en de bescherming op het moment... dat hij ook niet ontluisterend en gevaarlijk wil worden. Ik heb gezien een enorme betrokkenheid. Als professional zie ik ook een grote professionaliteit. Um, dus in die zin laat ik Brenden en de mensen die voor hem zorgen met een gerust hart achter. Daarnaast ga ik zoeken, en dat hebben we vanmorgen ook afgesproken hier... naar de knapste koppen die uh, mee kunnen helpen... om over deze ingewikkelde zorg te zoeken naar... hoe we dat kunnen leren met z'n allen, hoe dat nog beter kan. En daar hebben we ook hele creatieve plannen voor gemaakt. Die halen we erbij, die halen we erbij... Dat zou nog eens een goede bijdrage kunnen zijn. En ik ga alle instellingen die worstelen met... ik wil goede zorg geven, het breekt me hart om dit te moeten doen... die nodig ik uit, vertel het dan. Want dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing voor... niet alleen Brendan, maar alle mensen die in zo'n situatie zijn. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten na haar bezoek in Ermelo aan Brandon. In verschillende plaatsen in Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd... tegen de resten van het regime van de gevluchte president Ben Ali. Duizenden mensen zijn op de been. De demonstranten willen dat de nieuwe regering... alle banden met het oude regime verbreekt. In de hoofdstad Tunis loste de politie waarschuwingsschoten... toen demonstranten op weg gingen naar het hoofdkwartier... van de partij van Ben Ali. Correspondent Mustafa Oekbi beschrijft wat er gebeurt. De, de, het gebouw is nu... Uh, althans de poort van het gebouw is omsingeld door het leger. We zien uh, tanks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 nou ja, kortom, het leger had je voorlopig afzijdig, maar daar is zojuist wel in de lucht uh, geschoten. Er zijn geen berichten over gewonden. Vandaag zijn ook weer ministers uit de partij van de ex-president gestapt. Ze blijven wel lid van de regering. En gisteren werden 33 familieleden van Ben Ali opgepakt wegens misdaden tegen de natie. De Tweede Kamer waardeert de opstelling van de top van NS en ProRail. Die kwamen in een hoorzitting in de Kamer uitleg geven over de chaos op het spoor in december. En NS en ProRail hebben uitvoerig excuses aangeboden voor de gebrekkige dienstverlening. Wilma Borgman in Den Haag. Excuses hebben ze aangeboden, maar hebben ze ook uitgelegd hoe het kon allemaal, hoe het kon gebeuren? Nou, een sluitende verklaring voor de problemen hebben ze vanochtend niet kunnen geven. Deze twee uh, heren, Bert en Bert, zoals ze zichzelf noemen. Bert Klerk van ProRail en Bert Meerstad van NS. Ze hadden nou eenmaal te maken met extreem winterweer, waardoor er treinen stuk gingen. En uh, nee, dat was niet te voorzien, want die treinen waren vorig jaar nog getest en deden het toen wel. Uh, de omschakeling naar een andere dienstregeling verliep niet goed. En vervolgens werden reizigers inderdaad niet goed geïnformeerd over hun reis. Maar het ging wel beter dan vorig jaar, zeiden de beide heren maar nog niet goed genoeg. Luister maar even naar Bert Klerk van ProRail. En in mijn geheugen staat gegrift, in het bijzonder 4 december... omdat dat een datum is met Sinterklaas waarin kinderen, opa's, oma's, ouders... graag op tijd op hun bestemming willen komen. En we zijn er niet in geslaagd hen op tijd op hun bestemming te laten komen. En bovendien zijn we er niet in geslaagd om de juiste reisinformatie te bieden over het moment waarop de treinen zouden rijden... en wanneer ze op hun bestemming zouden komen. En daar baalde Bert Klerk enorm van, zei hij erbij. Uh, maar tegelijkertijd werd er ook gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen. Want uh, de Tweede Kamer kan er niet van uitgaan... dat de treinen altijd maar probleemloos zullen rijden. Want tegen extreme weersomstandigheden blijft geen kruid gewassen. Er is al geroepen, uh, we moeten reorganiseren bij DnS NS en bij ProRail. Dat willen, die, uh, Bert en Bert niet. Maar gaat er nou wel wat veranderen? Nou, de Kamer ergert zich vooral aan de informatie aan de reiziger, want wil best meedenken met die overmacht... Hè, als er inderdaad extreem winterweer is. Nou, oké, okay, dan kan NS nou eenmaal die dienstregeling... niet tot in de puntjes meer uitvoeren. Maar er moet wel beter euh, worden gecommuniceerd naar de reiziger. En ProRail is daarvoor nu nog hoofdverantwoordelijke... maar de Kamer wil dat anders organiseren. Um, dat wil ook de NS, want die willen dat helemaal zelf gaan doen. En ook de gebruikers van het spoor die kwamen in die hoorzitting van vanochtend de Kamer vertellen dat daar de meeste winst te halen is... Luister maar naar Guido van Workom van de ANWB. Laat ik met mijn conclusie beginnen. Wat ons betreft gaat het openbaar vervoer op de schop. En dat is niet alleen uh, in relatie tot uh, de Nederlandse spoorwegen en, uh, en ProRail. Dat is in relatie tot alle afspraken die we in de afgelopen 15 tot 20 jaar... met elkaar gemaakt hebben in het kader van het openbaar uh, vervoer. We praten hier nadrukkelijk over de winterproblemen, maar de winterproblemen zijn wat ons betreft maar een aanleiding voor een meer fundamentele discussie. Maar die fundamentele discussie zal dus niet leiden tot een grote reorganisatie, maar wel tot een besluit over een manier waarop de reiziger beter wordt geïnformeerd. Wilma Borgman in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Chinese economie gaat erg hard. Vorig jaar was de groei 10,3 procent. Dat is de sterkste groei sinds het begin van de wereldwijde financiële crisis. In Peking is correspondent Wouter Zwart. Het kan eh, niet Wouter, voor de Chinezen. Hoe doen nee, ze dat allemaal? Nee. <laughs> hoe ze het doen? Uh, nou ja, met een uh, autoritaire centrale overheid... En, en een werkmansleger van enkele honderden miljoenen mensen... kom je een heel end, hoor, kan ik zeggen. Uh, ja, Maar goed, ineens uh, dubbele cijfers weer. Uh, volgens traditie weer veel hoger dan aan het begin van het jaar. was voorspeld. Hè? Men ging uh, na dat crisisjaar 2009... een beetje uit van een groei van misschien 8 in 2010. Het werd dus 10,3. Weer hoger dan verwacht dus. En hoe kijken ze daarnaar met grote ogen daar in Peking... Nou, Ze lijken inderdaad in eerste instantie heel erg tevreden, maar er speelt toch duidelijk wel een donkere keerzijde mee, hoor. en dat is de inflatie, het spook van de inflatie. Die steeg het eind van het afgelopen jaar opnieuw weer naar recordhoogtes, kwam uiteindelijk over heel 2010 uit op zo'n 3 procent, dat klinkt misschien laag, maar dat is echt heel hoog voor China. Ja, en als een miljard Chinezen zo'n inflatie in hun portemonnee gaan voelen, wat dus echt nu gebeurt, ja, dan moet je je als overheid echt zorgen gaan maken. Uh, levensmiddelen zijn duurder geworden, woningen worden. Zelfs bijna onbetaalbaar op dit moment. Er wordt te veel gespeculeerd door investeerders op die huizenmarkt. Ja, en dat komt vooral doordat eh, banken tegen alle afspraken in... de overheid had ze nog zo gewaarschuwd... tegen alle afspraken in toch weer veel te veel leningen zijn gaan uitgeven. Alleen alweer in de eerste tien dagen van dit jaar eh, zo'n 30 miljard euro. Nou, dat onder controle krijgen... dat zal echt de grote uitdaging worden voor de Chinese overheid dit jaar. Ja, nou zit uh, Chinese president <coughs> Hu Jintao... die zit nu in de VS, zijn collega Barack Obama... Uh -huh. die zal wel een beetje jaloers zijn op die dubbele cijfers hè, qua groei. Nou ja, goed, wat, wat vandaag natuurlijk weer extra duidelijk werd... misschien wel een beetje pijnlijk duidelijk... is het onvoorstelbaar grote verschil in de manier waarop China en de VS... herstellen van die beruchte economische crisis. He, je ziet dat de VS, uh, dat Amerika met pijn en moeite een beetje uit het dal klimt. He, de angst voor een nieuwe dip is nog steeds niet helemaal weg daar. Ja, en dan China, 10,3 procent. Dat zich eigenlijk al een beetje zorgen begint te maken... of het niet allemaal weer te hard gaat. En zelfs dus ook, he, want laten we dat niet vergeten... zelfs uh, centjes overhoudt om staatsoverzicht obligaties bijvoorbeeld te kopen in Griekenland en Spanje en Portugal om zo onze Europese Unie ook nog een steuntje in de rug te geven. Grote opmars van China Wouter Zwart, dankjewel. De opvolger van het Joegoslavië-tribunaal blijft in Den Haag. Heeft de VN-veiligheidsraad besloten... de organisatie wikkelt de werkzaamheden van het tribunaal af... zoals het berechten van mensen die voortvluchtig zijn... en het behandelen van herzienings- en gratieverzoeken. Burgemeester Van Aartsen is blij met de keuze voor Den Haag... van de Veiligheidsraad. De nieuwe organisatie begint op 1 juli 2013. In de Spaanse havenstad Almeria is op een Nederlands schip 2000 kilo hash gevonden. Een Nederlander en een Belg die aan boord waren zijn gearresteerd. Correspondent Rob Zoutberg. De Spaanse politie die volgde na tips al langere tijd een Nederlands schip met de naam Naomi, aangemeerd in de haven van Ibiza. Nou, vorige week donderdag zagen ze dit schip vertrekken naar het noorden van Marokko. En vanaf die tijd werd de Naomi steeds vanuit de lucht gevolgd. Zaterdag keren het schip terug in Spaanse wateren en toen kon de politie ook aan boord komen en vonden ze 66 vaten waarin keurig in pakketten gewikkeld bijna 2000 kilo hash. Sport. De vierde dag van de Open Australische Tenniskampioenschappen... heeft ook in het avondprogramma weinig verrassingen opgeleverd. De zweet Robin Söderling bereikte de vierde ronde... ten koste van de Luxemburger Gilles Muller. En de Brit Andy Murray had weinig moeite met Ilya Marchenko uit Oekraïne. Eerder al bereikten de grote favorieten Rafael Nadal en Kim Kleisters... met speelsgemak de volgende ronde in Melbourne. Hij is tien jaar oud, hij heet Upido en vandaag arriveerde hij in zijn stal. In Erp, tienjarige hengst, is het paard waarmee Ankie van Gunsven volgend jaar hoge ogen wil gooien bij de Spelen in Londen. De drievoudige olympisch kampioen heeft hoge verwachtingen van Upido. Ik heb niet vaak dat ik een paard zo goed vind dat ik hem zelf wil rijden. En um, in ieder geval niet voor, uh, ja, in ieder geval ook voor wedstrijden en dat soort dingen. Maar bij dit paard uh, heb ik wel dat ik denk dat hij heel goed is. En, uh, ja, goed, hoe hij dan op wedstrijden gaat doen, dat moeten we nog afwachten. Hoe hij met zijn karakter is op wedstrijden. Ja, hij is net uh, vanmorgen pas aangekomen. Hij vindt het allemaal heel spannend. Dus uh, we moeten ook echt een combinatie gaan worden. Dat, dat we elkaar leren kennen. Dat zijn uiteindelijk de dingen wat ook het, uh, het laatste stukje belangrijk maakt. Dus niet alleen kwaliteit. Dus ook uh, ja, goede wedstrijdmentaliteit. Uh, een samen een klik hebben. En het, ja, willen doen in de ring. En uh, ja, dat moet de tijd dan nog laten blijken. IPS Upido is in Spanje opgeleid, maar hij is wel in Nederland gefokt. En zonder te spelen is Cambuur in de Jupiler League drie plaatsen gezakt op de ranglijst. De Friese club heeft drie punten in mindering gekregen. En zakt van de vijfde naar de achtste plaats. Een sanctie van de KNVB, opgelegd omdat Cambuur vorig seizoen meer verlies heeft geleden dan begroot financieel verlies. Gisteren werd ook Almere City FC met puntenaftrek bestraft vanwege financiële problemen. We gaan door naar het verkeer. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Dorold, uh, of Jan moet ik zeggen, sorry, veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam nog steeds. Tussen knopen Ridderkerk en daarvan Brine Noordbrug staat 6 kilometer. Deze maken met de afsluiting van de hoofdrijbaan en een aanreding met meerdere auto's. Verkeer kan er alleen via de parallelbaan langs. Ook een aanreding op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Daar staat bij Alfred den Dolder 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De van de velden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Om 12 over staat staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... heeft de vastgebonden Brandon bezocht in de instelling in Ermelo. En ze gaat op zoek naar de knapste koppen die hem kunnen helpen. De topmannen van de NS en ProRail, Bert en Bert... geven toe dat er een chaos was op het spoor tijdens het extreme winterweer. Ze hebben tijdens een hoorzitting in de Kamer hun excuses gemaakt. En de Chinese economie groeit met dubbele cijfers. Een keerzijde daarvan is de enorme inflatie. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV. Jurgen van den Berg met lunch. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren... of families adviseren over een filantropisch beleid. Een bijzondere private bank doet beide. Inzinger de Beaufort, partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. China is volop in het nieuws. U hoorde het net nog. En dat land telt misschien wel de meeste dollarmiljardairs ter wereld. Wat zijn die Chinese rijken voor mensen? Laten ze het ook breed hangen? En worden ze door het arme deel der Chinese natie met de nek aangekeken? Ik praat erover met China-deskundige Stefan Landsberger. In deel 4 van het radiodagboek van acteur en regisseur Mark Rietman... gaat het maar eens over de grote vragen van het leven. Geloof, zingeving en zijn visie op het bestaan. En dat gaat in wezen toch over dat je, dat je voelt dat je in een absurde wereld staat... waarvan je denkt, waar gaat het leven over? Dan, dat wil wel eens een leeg gevoel geven. En in die zin, maar goed, ik kom nooit over, het, over de drempel heen... dat ik denk, ja, maar dat is een geloof. En straks naar half twee is stand.nl en daarin gaat het over het rookverbod. Want minister Schippers heeft beloofd dat uh, strenger op zal worden gecontroleerd. Het zal strenger worden gehandhaafd, dat verbod. De boetes moeten, gaan, uh, moeten bijvoorbeeld flink omhoog. Um, is ook nodig, want uit een recent onderzoek is nog een keer gebleken... dat de helft van de horecazaken zich niet aan dat rookverbod houdt.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 China, daar gaan we het over hebben. Volop in het nieuws natuurlijk. In Amsterdam opent de Chinese bank ICBC, de grootste bank ter wereld... is dat vandaag een kantoor. En uit de laatste jaarcijfers blijkt dat China in 2010... een economische groei had van iets meer dan 10 procent. En die groei lijkt ook niet te stoppen. China is een land om rekening mee te houden... en de Chinezen worden steeds rijker. Toch schijnt er zoiets te bestaan als het Chinese haat-de-rijken-complex... en dat terwijl China volgens schattingen... inmiddels het meeste aantal dollar-miljardairs ter wereld heeft. De inkomensverschillen met de armen worden wel steeds groter, ook in China. Wie zijn eigenlijk die Chinese rijken en hoe gedragen ze zich? Ik praat daarover met bijzonder hoogleraar cultuur van het hedendaagse China... Stefan Landsberger, goedemiddag. goedemiddag. Uh, meneer Lansberg, het ontstaat in China een uh, steeds grotere, uh, rijke middenklasse. B hebt u dat in cijfers paraat? Nou, dat is uh, moeilijk om dat in cijfers te gieten, want uh, uh, het hangt er vanaf hoe je die middenklasse wilt definiëren. Gaat het om beroep, gaat het om inkomen, gaat het om sociaal bewustzijn, et cetera, et cetera. Uh, kijk je zuiver naar, naar inkomensverwerving, uh, dan denk ik dat op dit moment tussen de 20 en de 25 procent van de Chinezen maar, zichzelf tot de middenklasse rekent. En dat is een percentage wat ieder jaar toch wel met 1 à 2 procent groeit. Dus ja. het, is, het is een steeds groter wordende ja. groep. En die rijken, dat is dan iets van 10 procent, dacht ik ergens gelezen te hebben, Eh... Ja, wat is rijk? Dat is een beetje het probleem. Wat, wat, is, wat maakt een middenklasse rijk? Een uh, middenklasse rijk. Uh, er wordt gesproken over inkomens van 60.000 yuan. Dus dat is zo'n 7.000 euro per jaar tot 500.000 uh, yuan. Mm. Uh, laten we zeggen 60.000 euro per jaar. Nou, ik denk dat je daar heel wat mee kan doen. Maar die dollarmiljardairs, waar je in de inleiding over sprak... Ja, dat, dat is, uh, geloof ik, maar een half procent... Nee, ik geloof dat een half procent van de Chinese bevolking... 80 procent van de welvaart bezit. Ja, ja, ja. Zoiets heb ik een keer gelezen. Maar het geeft dus ook aan dat, dat uh, de verschillen enorm zijn. Want, want bedoel, dan hebben we het nog niet eens over het gedeelte, En er zijn nogal wat Chinezen. En, en die vallen dus vooral daar uh, in, in, die groep. Ja, uh, de, uh, de kloof tussen arm en rijk is groot. En het is niet alleen een kloof die zich aftekent tussen stad en platteland. Maar ook binnen de steden en binnen het platteland zelf. Zie je in toenemende mate uh, inkom, hoe heet dat, inkomenspolarisatie of verschillen in inkomen. Uh, dus... Uh, uh, wat dat betreft is het een beetje te vergelijken. Niet, niet in, in termen van aantallen, maar, maar van de buitenkant afgezien met, met Amerika. Waar je een extreem rijke groep mensen hebt. En een, een enorme groep mensen die het steeds moeilijker heeft het hoofd boven water te houden. Ja. Um, we, zijn, we, we, we zoomen in even op die, op die Chinese rijken. He? Want de hele de, rijken. Ja, de hele de rij, rijken. De hele rijken. Um, wat zijn dat voor mensen? Want uh, die zijn, die zijn natuurlijk helemaal niet gewend om, om ineens zoveel geld te hebben. Nou, dat zal je tegenvallen. Uh, je hebt uh, ook in China heb je, uh, traditionele uh, welvarende gezinnen. Hè, zoals je die in, in het Westen ook hebt. Uh, uh, gezinnen of uh, families die al generatie op generatie tot uh, laat ik zeggen de, de financiële bovenklasse mm. behoren. We zouden oud dat... oud geld noemen hier oud in de geld. Ja. ja, dat heb je in China ook. Verder zijn het uh, de nouveau riches. En tussen die twee groepen bestaat een enorme uh, haat en neid. Tenminste, de nouveau riches vinden dat ze niet voor vol worden aangezien. De oude rijken vinden dat die nouveau riches geen knip voor hun neus waard zijn. En dat zijn mensen die, uh, het werd net in het nieuws ook gezegd... bijvoorbeeld uit de onroerend goed speculatie komen. Er uh, is ook sprake van soms wat minder legale uh, rijkdomverwerving. Uh, het zijn grote uh, industriëlen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Maar wat, wat is die, uh, die, die haat en neid over en weer dan precies? Ik bedoel, dat zit hem ook in, in de karakters van mensen? Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Maar het heeft toch ook wel te maken met afkomst. En de manier waarop je je taal spreekt. En hoe je je hmm. stokjes vasthoudt bij het eten, bij wijze van spreken. Of ja, je de goede uh, stokjes wel gebruikt bij het eten, je, we, we hebben bijvoorbeeld in Rusland gezien hè, toen daar ineens dat, dat geld loskwam. Uh, nou, de mensen gingen zich buitensporig gedragen. Hè. Kaviar uh, kon niet aangesleept worden, de bubbels niet. Is dat in China ook zo? Uh, dat komt voor, ja. De, de haaienvinnensoep is niet aan te slepen. Ja. <laughs> dat is de Chinese caviaris. Nou, de, de, de, de echte hele echte haaienvinnensoep schijnt onbetaalbaar te zijn. Maar zo zijn er nog meer van die dingen. Hè. Dat zijn echt van die uh, zaken die misschien goed smaken... maar bovendien ook heel erg goed smaken... omdat er een astronomisch prijskaartje aan hangt. Mm. En daardoor je kan laten zien dat je het je kan veroorloven. Ja. En... en um... Die, die, uh, die, die rijken, uh, nou ja goed, die, die hebben dus onderling de nodige uh, haat en neid. Maar hoe is dat dan vanuit de rest van de bevolking? Dus die middenklasse en dan nog die daaronder zit, die armen. Hoe kijken die naar die, die nieuwe rijken? Ik geloof dat iedereen rijk wil zijn. Uh, het, is, het is niet zo dat men het ze kwalijk neemt dat ze rijk zijn... tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden dat ze wederrechtelijk aan hun rijkdom zijn gekomen. Of mensen persoonlijk te lijden hebben gehad onder het feit dat anderen rijk van ze zijn geworden. Maar het is niet zo dat er op ze wordt neergekeken of dat ze worden veracht omdat ze rijk zijn. Mm. Ja, rijkdom is toch de uh, ticket to paradise uh, ja. voor, voor iedereen bij wezen van spreken. En, en u, u noemde dat net aan de hand van het voorbeeld van die de finance. Is het ook zo dat er allerlei uh, spullen uit het Westen worden geïmporteerd... om, om maar te laten zien, uh, kijk eens hoe rijk ik ben ja, uh, het geeft status. Uh, en dan gaat het nog niet eens zozeer om, uh, om exclusiviteit. Er, er, zijn, er zijn heel wat uh, mensen op de weg in China die uh, niet heel veel geld hebben... maar die precies weten welke westerse auto's het beste zijn... en welke ze het liefst onder hun, hun achterwerk zouden willen hebben... als ze het geld zouden hebben. Ja. Dus die kennis is er wel. De mogelijkheid om ze ook werkelijk te bereiden, of te rijden... Uh, is, is natuurlijk niet voor iedereen, iedereen weggelegd. Maar het gaat niet alleen om westerse Producten. Er zijn ook uh, Chinese producten, en daar ben ik wat minder in thuis, die, die uh, zeg maar zeer statusverhogend zijn. En daar, waar ook een, een, een goed prijskaartje aan hangt, he, die, die, die gelden als, als consumptiegoederen bij uitstek. Mm -hmm. We gaan even iemand bijhalen, dat is Lodewijk Wessling. Goedemiddag. Goedemiddag. Ondernemer is bezig nu uh, met uh, ja, spullen naar China te exporteren, westerse goederen met name. Uh, kan je daar eens een voorbeeld van geven? Um, nou, het eerste product waar we mee begonnen zijn, we zijn een jong bedrijf uh, zes maanden geleden opgericht, is uh, champagne uh, van het uh, label Pernay Pernay. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk uh, twee maanden geleden voor het eerst uh, twee pallets van verstuurd. En uh, ja, we hebben de laatste, uh, het laatste restaurant nu uh, vlak voor het Chinees nieuwjaar allemaal uh, kunnen verkopen. Dus we zijn nu in voorbereiding eigenlijk voor de tweede shipment uh, en ja, we willen die aantallen ook uh, ja. iets opvoeren. Dus Schleider. het begint begin met champagne, maar heb je nog meer dingen op je lijst staan wat daarheen zou kunnen? Um, ja, nou, ja, wijn is een uh, ja, goed, uh, goed product. Dus we zijn ook bezig met, uh, met uh, witte wijn, rosé, uh, schenken uh, markt groeit hard, um, eventueel sigaren. Uh, we zijn eerder in gesprek geweest uh, met een kledinglabel. Dus uh, ja, je kan eigenlijk aan allerlei dingen denken, zoals er net inderdaad ook al uh, genoemd werd. Uh, die ja statusverhogend werken voor, uh, voor, voor Chinezen op het moment dat ze aantonen van nou, hè, ik heb uh, de middelen om dit product te kopen oh. en het is een uh, geïmporteerd product. Dan, uh, ja, dan werkt dat statusverhogend. Nou, en ben je daar met open armen ontvangen? Ik bedoel, stonden ze gelijk uh, te wapperen met hun flappen? <lacht> Ja, nou in die ja, eigenlijk, eigenlijk. Ja. Nou, het, het is natuurlijk iets dat moet, uh, je, je moet je moet je naam ook vestigen. En uh, um, dus, dus in, die zin, in die zin moet je natuurlijk wel gewoon uh, werk leveren om, uh, om je product af te zetten. Maar ze, ja, ze zijn nieuwsgierig naar naar dingen van buiten, in, in zijn algemeenheid gesproken. En uh, dus in die zin staan ze, nou, ja, staan ze wel open voor dit soort initiatieven. Ja. Uh, nou, succes met alles. Het bedrijf heet Sinii uh, trouwens. Waar, waar staat dat voor? Sinii is... Uh, Sin komt van Sino, uh, Chinees. Ja. En uh, I is uh, 1 in, in, in, ja, in het mandarijn. Dus uh, samen betekent dat dan uh, Chinees 1 of China 1. Dus uh, dat moet dan een symbool staan voor uh, het... Uh, ja, nou, Hopelijk voor ons toekomstig feit dat... Uh... China het uh, eerste uh, consumentenland ter wereld wordt. Ja. En meneer Lansbergen, nou, die, die jongens die zien daar, uh, die zien daar uh, natuurlijk wel geld liggen. Een gat in de markt misschien wel. Heeft u nog een tip voor ze eigenlijk? Wat zijn nou producten waarvan u denkt... Nou, uh, dat, dat zou in China best eens aan kunnen slaan? Ik heb geen idee. Het wordt, uh, ik, ik merk het zelf, ik kom er nu meer dan 30 jaar... <coughs> hoe, hoe, dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt om iets mee te nemen. Wat, wat ze nog niet kennen of waar, waar je mee uh, goede sier kan maken in China. Zeg maar. De tijd dat je nog uh, weggooi aansteekt. Met opdruk uit het Westen mee kon nemen, die ligt al zo ver achter ons. Dat, dat, dat lukt bijna niet. Dus ik denk dat, dat het niet eens zozeer specifiek uh, naar de Chinese klant toe uh, gekeken zou moeten worden, maar dat, uh, ja, dat, dat een gimmick of een gadget die, die het goed doet in de wereld, dat dat in China net zo goed ja. uh, aftrek zou kunnen vinden als elders. Ja, nog, nog één ding wat me ja. opviel in, in de, toen ik de voorbereiding een beetje doornam: uh, ik begrijp dat toch heel veel van die rijke Chinezen uh, ook uh, overwegen om het land daar te verlaten. Dat die een verblijfsvergunning kopen in het Westen. Ja, ik geloof dat dat een soort, uh, een, een soort verzekeringspolis is... en tegelijkertijd uh, de mogelijkheid eventueel om inkomsten uit het buitenland... ook in het buitenland te kunnen laten. Uh, ik, ik heb niet het idee dat, dat, ff, dat die, die handeling voort zou kunnen komen... uit een angst bijvoorbeeld uh, voor represailles tegen hun, uh, ver, uh, hun vermogen. Vooral belastingtechnisch handig, begrijp ik. Uh, ja, en het is, uh, het is misschien ook makkelijk voor de scholing van hun kinderen... Hè, als, als ze een buitenlandse verblijfsvergunning hebben... dat ze dan als uh, place of res residence een, een buitenlandse adres op kunnen geven. Het, het, het, het, het dient denk ik meerdere doelen. Het is ja. niet zozeer uh, om, om de vlucht te, op de vlucht te kunnen slaan... als, uh, als de re revolutie opnieuw zou uitbreken. Goed, ik wil u bedanken voor het achtergrondverhaal bij al die berichten die we voortdurend tegenkomen over China. Nou, het, zijn er, het zijn er niet goed voldoende nog, hoor. Er moet nee, nog veel meer daar, over China ja. bericht worden. Nou ja, goed, net het nieuws zat het er ook weer over. mee. goed, dat Heel komt goed. ook omdat het uh, de, de, de bezoek daar in Amerika op dit moment bezig is. Dus dat is ook logisch. Uh, maar we gaan daar een, een oogje op houden. Dank in ieder geval voor de uitleg. Steven Landsberger, bijzonder hoogleraar cultuur van het hedendaagse China. Geen dank. Het Radio Dagboek. Deze week met... Mark Rietman, regisseur van het toneelstuk Expats bij uh, toneelspeeld, dat aanstaande donderdag in uh, Amsterdam in de Stadsgouwburg in première gaat. En dat is dus vanavond. Het stuk gaat over een stel dertigers die grip proberen te krijgen op het leven... door veel te praten en vooral weinig te doen... tot er een baby in de tuin wordt achtergelaten en er keuzes moeten worden gemaakt. Mark Rietman wilde na jaren dat hij geen regisseur was, dit stuk wel aanpakken. Gisteravond was de laatste try-out in de Stadsgouwburg in Amsterdam. 15 minuten voor aanval, een kwartier voor aanval. We moeten zo beginnen. Ja, ik heb het al een paar keer gedaan, maar de laatste is denk ik zo van 5, 6 jaar geleden. Toen was ik heel streng voor mezelf. Toen dacht ik, nou, daar ben ik toch niet helemaal uh, geschikt voor. Zoals je jezelf als acteur hebt me de tijd gegund om, uh, om te groeien en beter te worden. En dat had ik misschien als regisseur ook moeten doen. Je kan niet meteen uh, alles goed doen. Er moet een goed stuk langskomen en dan moet ik kijken of ik dat wil doen. En zo, zo simpel en eenvoudig is het. En dan blijft het acteursbestaan gewoon de hoofdzaak. Maar in die, in die zin heb ik geen hakblokgevoel qua uh, regisseurschap. Zelfgericht zijn is ook heel herkenbaar. Iedereen is er eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. En, en ik, ik, ik ken wel bepaalde uit te uitroepen, die herken ik wel, die, die figuren in het stuk hebben. Maar dat is het rare aan hoe de wereld in elkaar zit. De onrechtvaardigheid en de oneerlijkheid ligt evident op deze wereld. Maar tegelijk is het een onoplosbaar uh, uh, probleem uh, voor wie dan ook. En dat heeft volgens mij ook te maken met dat het de wereld nu zo open ligt... en zo voor iedereen uh, een half te begrijpen is. Dat, dat, dat maakt het alleen maar lastiger, ook in een wereld... waarin mensen steeds maar alleen maar op zichzelf eigenlijk, dat er geen religies meer zijn, geen, geen andere grote ideologieën... waarin ze nog enig houvast uh, kunnen hebben van... Nou, dat is een eikpunt in mijn leven, dus dat is het doel waarnaar ik leef. Dus iedereen zwemt maar een beetje rond in zijn eigen informatiepoel... Uh, en het enige ankerpunt dat er dan is, is, is het ik. En dat is, dat is soms uh, kaal, een kaal bestaan. Wij ja, ging heel goed vanavond, ja, ja, Dus dan denk je altijd meteen, oh, de première dan, hè? ja. Ik doe dat nooit eens eerst, hè? Oké, okay. toch een paar dingen. Pauze naar Did You Ever See It? Doe hem ook eens niet. Nee, die heb ik erg lang gemaakt vanavond. Ja, dus een, een tikje. Did You Ever See It? Alone, Ja. Ik kom zelf uit een, een, een ongelooflijk gezin, hoe zeg je dat? Athe Atheistisch. Ik kon het zo in mijn wanhopige momenten, zou ik maar zeggen, in mijn leven, kon ik er wel eens over denken dat dat, dat ook een, een gemis is. Um, en dat gaat in wezen toch over dat je, dat je voelt dat je in een absurde wereld staat waarvan je denkt. Uh, waar gaat het leven over... als het over die grote vragen gaat. En als je daar... de zin niet echt van voelt... behalve dan dat je probeert te doen... wat jij denkt dat goed is in je leven. Dan, dat wil wel eens uh, een leeg gevoel geven. En in die zin... Maar goed, ik kom nooit over, het, over de drempel heen... dat ik denk, ja, maar dat is een geloof. Goed, daar heb ik dan ook vrij de evolutietheorie... omdat het vorig jaar zo aan de orde was in het Darwin jaar. Maar... De metamorfose van een rups naar een pop. Uh, en daaruit komt een totaal ander dier. Um, dat begrijp ik niet echt als ik heel simpel mij de evolutiegedachte voorstel. Dat dat een ontwikkeling moet zijn van honderdduizenden miljoenen jaren... voor één wezen om zich tot vlinder te ontwikkelen. Maar dan zitten in die miljoenen jaren ontwikkelingen... zitten dus een aantal miljoenen jaren dat die rups alleen maar een pop is geweest. Anders snap ik niet... Ik zou wel eens willen weten hoe dat evolutietechnisch uitgelegd zou kunnen worden. En in die zin is het dan toch een wonder... Uh, aan wat er aan leven en uh, op deze aarde rondvliegt, wandelt en zwemt. Ja. Nou, dat was het. Morgen nog zo eentje. En dan gaat het over vanavond, want dan is de première van het stuk. U hoort het radiodagboek van Mark Rietman, gemaakt door Maarten terug Terugluister kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Het is al half twee geweest, dan gaan we beginnen met stand.nl. Gaat het over het roken? Eerst is hier Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Tweede Kamerleden hebben waardering voor de excuses die NS en ProRail hebben gemaakt... door de problemen op het spoor tijdens het winterweer. Tijdens een hoorzitting in de Kamer erkenden de topmannen Meerstad en Klerk... dat ze tijdens het winterweer onacceptabel hebben gepresteerd. De Tweede Kamer praat nog de hele dag over de winterproblemen op het spoor. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft een bezoek gebracht aan Brandon... de jongen die al drie jaar dagelijks wordt vastgebonden in een instelling in Ermelo... Het gesprek van de staatssecretaris moest worden afgebroken, omdat Brandon agressieve taal uitsloeg. Veldhuizen van Zanten zegt dat ze de knapste koppen heeft gevraagd manieren te bedenken om de zorg voor Brandon te verbeteren. In verschillende plaatsen in Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de resten van het regime van de gevluchte president Ben Ali. In de hoofdstad Tunis lost de politie waarschuwingsschoten toen demonstranten op weg gingen naar het hoofdkwartier van de partij van Ben Ali... Zuid-Korea gaat, gaat in op de uitnodiging van Noord-Korea om op hoog niveau besprekingen te beginnen over militaire zaken. Zuid-Korea verlangt in het overleg de toezegging dat de Noord-Koreanen het zuiden niet meer provoceren. Vorig jaar bracht Noord-Korea een Zuid-Koreaans marineschip tot zinken en werd een Zuid-Koreaans eiland beschoten. Dat was over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Vanwege een spoedreparatie op de A15 Rotterdam richting Gorkem staat tussen Hardingsveld, Giesendam en Gorkum 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Na een aanrijding is op de A16 Breda richting Rotterdam. de hoofdrijbaan dicht tussen de knopen de Ridderkerk en het Tepprechtse Inmiddels staat er vanaf knopen de Ridderkerk 6 kilometer file. U kunt omrijden via de parallelbaan. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg. Er zal weer strenger worden opgetreden tegen uitgaansgelegenheden... waar het rookverbod wordt overtreden. Sinds de versoepeling van dat rookverbod, eigenlijk bedoeld voor kleine cafés zonder personeel... staan de asbakken weer veelvuldig op tafel. Een rookverbod wordt strenger gehandhaafd. Als u zelf wel eens uitgaat, dan, dan zult u merken dat er in veel kroegjes, maar zelfs ook veel restaurants inmiddels alweer gerookt wordt. We zien dat sinds er een uitzondering is aangekondigd... er in 51 van de kroegen wordt gerookt. Ik vind het zelf onacceptabel en dat moeten we dus verbeteren. Dus die handhaving, die moet, daar moet echt een forse tandje bij. En wat het CDA betreft is het uh, uh, handhaven geblazen... Ja, VVD-minister Schippers van Volksgezondheid wil dat uh, nu bestraffen... met hoge boetes, hè. maar dat gaat de oppositiepartijen eigenlijk niet ver genoeg. Die zeggen cafés in overtreding, die moeten gewoon dicht. Ik praat erover met uh, Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag meneer Mulder. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier zijn ze. Als ik zeg nee, bedoel ik eigenlijk nee tenzij. <laughs> nee. Tenzij. Wat was de vraag? <laughs> die 500 animal cops die kunnen beter als horeca-inspecteur aan de slag. Nee. De miljarden die we binnenhalen via de accijnsen op rookwaar zijn hard nodig. Ja, want we krijgen 2 miljard aan de accijnsen binnen op rook... en die zijn hard nodig voor de Rijksbegroting. Ja, maar rook is slecht voor de gezondheid. Ja. ja. Nou, daar komen we zo nog wel even over te praten. Uh, eerst maar eens even de stelling... en dan kan ik ook de luisteraars oproepen om te reageren daarop. Het is goed. Ziet u nou te hoesten? <lacht> Het is geen rokenzoekje. Oh. Ik slik me in mijn thee. Oh, Maakt u zich ik, geen zorgen. Neem ben ik kwalijk. Uh, de stelling dus. Het is goed dat het rookverbod... in de horeca weer streng wordt gehandhaafd. Ja, eens. Ja, nee, daar kom ik zo op. Uh, oh, sorry. Neem even een slok water. Het is goed dat het rookverbod in de horeca weer streng wordt gehandhaafd. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En twitteren naar hetstand.nl. En Anne Mulder zei al... eens, hoor ik, tussen het kuggen door. Maar waarom? De vraag was, is roken slecht, hè? Nee, ja, nee dat, dat weet ik wel dat dat slecht okay. is. Nee, het is goed dat het rookverbod in de horeca weer streng ja. wordt gehandhaafd. U zegt, daar ben ik het mee eens. Ja, als de overheid regels maakt, en die zijn na een debat in de Tweede Kamer tot stand gekomen... vaak na een uitvoerig debat, dan is het ook zaak dat die regels worden gehandhaafd. Anders is een overheid niet meer geloofwaardig. Nee, maar de stelling zegt, weer streng wordt gehandhaafd. Dus uh, dat is tot nu toe in ieder geval niet goed genoeg gebeurd. Ja, we hebben eind vorig jaar een regeerakkoord opgesteld... En daarin staat dat er in kleine horecagelegenheden weer gerookt mag worden... en toen is er ook minder gehandhaafd in afwachting van de regels. Nou, een aantal café-eigenaren heeft blijkbaar dat soort vacuüm uh, gebruikt... om toch maar weer asbakken op uh, tafel uh, te zetten. Nou, dus moeten we weer streng gaan handhaven. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft daar cijfers over gepubliceerd. Meer dan de helft van de uitgaansgelegenheden daar staat de asbak gewoon weer op tafel. Ja, heel, heel slecht. Ja. U kunt ook zeggen van nou, de minister heeft de controle laten versloffen. Nou, ik denk dat er een vacuüm is ontstaan na het regeerakkoord. Er werd niet meer gehandhaafd. En mensen hebben gedacht, café-eigenaren, laat ik het eens proberen. Sommigen zijn net uh, mensen. Nou, het is nu duidelijk: het regeerakkoord wordt gepromoveerd tot regelgeving. Dat is duidelijk. Een van de regels is ook dat er nu een bordje op de deur komt te staan... als je ergens mag roken. Dus voor de inspectie is het ook duidelijk. Nu kan de inspectie er weer uh, op af. Dat gaan ze ook doen. En de boetes worden ook verhoogd. Dus uh, iedereen die nu asbak uh, op tafel heeft staan waar het niet mag... ik zou ze weghalen, want uh, anders komen de boetes. Mm. De norm van de overheid is niet roken. Hè? Um, maar daar is, daar is natuurlijk een hoop onduidelijkheid. Want de overheid straalt zelf ook uit van... Nou ja, het is dan weliswaar niet roken, maar... Ja, er kan ook nog wel iets wel. Bijvoorbeeld die uitzondering voor die kleine cafés. Uh, nou ja, en die handhaving, dat liet ook de mensen over tot nu toe. Nou, het is wel uh, duidelijk. Hè. Wij als VVD zijn blij met het regeerrecord... dat het rookverbod wordt versoepeld. Daardoor hebben we ook uh, rokers keuzevrijheid. En dat is voor VVD... die kleine cafés? Ja, voor de kleine cafés. Dus een roker kan kiezen. Ga ik naar een café waar ik kan roken of doe ik dat niet? Dus dat is op zichzelf heel duidelijk. Dat geldt alleen voor kleine cafés, kleiner dan 70 vierkante meter... waar de eigenaar geen personeel uh, in dienst heeft. Dus dat is gewoon heel duidelijk. Wat de overheid nu doet is keuzevrijheid geven. Mensen mogen zelf bepalen of ze in een café willen roken. Er wordt niemand gedwongen of verplicht te roken. Dus dat is duidelijk. Ja. En nu komt het op handhaving aan. Ja, maar dat zegt GroenLinks ook. Hè. Het handhavingsprobleem wordt daardoor juist veroorzaakt, want elke uitzondering betekent ook weer dat je, dat je moeite hebt om het te handhaven. Dan kan je wel een bordje op de deur plakken, maar dat is niet genoeg, denk ik. Nou, maar uh, GroenLinks suggereert alsof het beleid onduidelijk is. Maar dat beleid is, beleid is echt heel duidelijk. De omvang is bekend: kleiner dan 70 uh, vierkante meter, bordjes op de deur. De boetes worden verhoogd en de Voedsel-, of de voedsel en Warenautoriteit gaat er weer op uh, af. En ook cafés die één keer overtreden, krijgen sneller een herinspectie uh, aan de broek. Dus dinsdagavond uh, betrapt. Wellicht dat de inspecteur een dag later er weer staat. En zo gaat dat uh, steeds sneller en wordt het steviger ja, aangepakt. Ja, wie moet dat gaan doen eigenlijk? Want meneer Schippers zei: van ja, die inspecteurs die. Uh, die die kunnen ook maar een beperkt aantal uren van de dag werken. En er zijn er niet genoeg van, misschien. Nou, we hebben nu 200 inspecteurs. En ook niet in alle kroegen wordt de wet overtreden. Een kleine kroegen, daar hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Ja. Daar mag het. Maar, maar ze, gaan, rest... ze gaan met z'n twee op pad, geloof ik. Hè? Ja, ze gaan met z'n twee op pad. Maar op een gegeven moment... Dus 100 duo's. Ja, 100 keer twee, dat zijn er inderdaad uh, 200 Maar nu die inspecteurs uh, op pad gaan, denk ik dat de mensen zich aan die regels zullen gaan houden. Ook nu de uh, boetes worden verhoogd. Hè? Vroeger gebeurde het wel dat een café-eigenaar zei, nou, die boete is 300 euro. Ik ga even met de pet rond. En als dan een inspecteur langskomt, betalen we lachend uit die pet die boet. Nou, dat is nu ook afgelopen. Nou, er zijn ook partijen die zeggen gewoon bij, uh, bij meerdere uh, keren uh, in de fout, uh, laten we zeggen drie keer, uh, gewoon die tent dichtgooien, dan uh, leren ze het wel. Ja, dat klinkt op zich, klinkt dat uh, aardig. Maar ik, zag, ik hoorde een café-eigenaar de, in de media eergisteren... en die zei, nou, drie keer, ze zijn bij mij in twee jaar nog geen één keer langs geweest. Dus laten we eerst maar eens beginnen met handhaven. En dan kun je altijd nog zien of je dat uh, moet doen. Hm. Nog even naar uw gedoogpartner, de PVV, die willen nog verder gaan. Hè? Die zeggen, niet alleen de kleine cafés, maar ook voor de grote cafés... Moet gewoon, hm. uh, zonder personeel moet, moet een uitzondering worden gemaakt. Het uh, kabinet is daar niet mee eens. Dat, dat, wordt nog, dat wordt ook nog een dingetje. Nou, ik denk niet dat dat een dingetje wordt. Want het staat in het uh, regeerakkoord en uh, onze gedoogpartner... De hoogpartij uh, houdt zich daar ook aan. Zo ken ik tenminste de partij van Geert Wilders. Afspraak is afspraak. Dus dat gaat niet gebeuren? Ik denk het niet. Nee. Um, Algemeen Dagblad, een café-eigenaar, uh, die zegt dat de Kamer nog steeds geen eind heeft gemaakt aan het werkelijke probleem. Namelijk, uh, je verbiedt het roken of je verbiedt het niet. Je kunt er niet iets tussenin doen. Jawel hoor, het is een hele duidelijke grens. 70 vierkante meter, dat is de grens, dus die regel is duidelijk. Ik geloof dat dat een café is in, in Breda, hè, wat dat heeft gezegd. Ik, het zou heel goed kunnen. Ja. Ja. Ja, als ik hem was, zou ik oppassen. Want? Ja, als hij daar toch uh, asbakken op de, op de tafel heeft... dan weet hij, die, als hij dat in de krant zegt... nu heeft hij de aandacht op zichzelf gevestigd. Hè. Ja, dat is zo. Uh, en, en dan nog even de kritiek vanuit de oppositie. GroenLinks, SP, uh, P Van de Aard, die hebben dat gezegd. Die verwijten minister Schippers een beetje dat ze haar oren wel erg laat hangen... naar de wensen van de tabaksindustrie. Uh, we hebben net even uh, over die accijnzen gehad. Ik geloof uh, 2,3 miljard komt er binnen aan accijns op rookwaar. Ja, van elke sigaret rook je drie kwart voor de minister van Financiën, ja. Ja, maar dus dat, dat verklaart ook een beetje dat er misschien wel wat mee... mee ja, dat het een beetje vaag gehouden wordt... Levert er nog geld op ook? Ja, ik hoorde het ook dat, dat politici onder druk zouden staan van de tabaksindustrie. Ja, alsof wij van de VVD niet onze eigen uh, mening op kunnen maken. We hebben het in ons verkiezingsprogramma staan. Dat is echt niet gesponsord, door wie dan ook, hoor. Dat zijn de VVD-leden die dat willen, die versoepeling van dat uh, horecaverbod. Dus uh, ik voel geen enkele druk van de uh, tabaksindustrie. Nee, nee, nee. En de minister ook niet, denkt u? Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Wij, wij, wij als VVD wij zijn eigenwijs genoeg om onze eigen keuzes uh, te maken. Ja. Um, dan die boetes inderdaad. Uh, we, we, we hebben vanmorgen even rondgebeld ook met, uh, met uw collega Kamerleven Lea Bouwmeeserwold van de PvdA. Die zegt dat de horeca zich alleen aan de wet houdt als die boetes inderdaad omhoog gaan en de pakkans wordt vergroot. Uh, uh, maar dan kom je dus weer op het aantal controleurs en dat zijn er volgens haar te weinig. Ja, nou, de boetes gaan omhoog. Je kan ook de inspecteurs de prioriteiten anders uh, laten stellen nog. En stel dat het echt niet lukt, dan kun je zeggen van... nou, we maken een aantal inspecteurs vrij... die zich nu bezighouden met de controle van voedsel. Die zetten we tijdelijk op het rookverbod. Dus je kan altijd nog, zoals het heet, herprioriteren bij de inspecteurs. Ja, maar dan krijgen we daar weer gedoe... want dan wordt dat voedsel weer niet goed gecontroleerd. Dat willen we ook ja, met z'n allen. Ja, de politiek is niet makkelijk... maar dit zijn wel uh, mogelijkheden die je kan, uh, kan doen. Ja, en u vindt het te ver gaan om die animal-kops erop op te zetten... Ja, dat gaat TV, die gaan we voor iets anders gebruiken. Dat ja. is weer een afspraak die wij hebben gemaakt met de PVV. Wat ik al zei, hè? afspraak ja. is afspraak. Ja. Nog iets anders, hè? van um, um, boetes opleggen, dat is één. Maar ik bedoel, er zijn nu ook een paar voorvallen geweest... waarbij uh, ook de gang naar de rechter is gemaakt. En daarvan heeft Schippers gezegd dat dat een ontzettend dure kwestie is. En tijdrovend ook. Ja, uh, rechtelijke macht, uh, dat duurt uh, lang. Maar ik weet niet precies wie er naar de rechter zijn gestapt. Nou ja, we hebben toen toch een paar van die, van die oh, processen ja. gehad... Waarbij, waarbij wel of niet, dat is nog onder de, onder de periode, klinkt natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, eigenlijk wat de achterliggende gedachte ook is... van als je een café-eigenaar bent... en je kan nu nog steeds, ook al zijn die boetes hoger... met de pet rondgaan... Uh, ja, als je gewoon dat, dat, het risico dat je gecontroleerd wordt uh, is niet heel groot misschien. Uh, u zegt wel, die, uh, dat, dat wordt een beetje opgevoerd. Maar goed, dat is nu nog steeds niet zo kennelijk. En dan kan je dat risico nemen. Dus moet je ook niet gewoon toch dat via de rechter afhandelen? Dat kan. De minister heeft gisteren ook gezegd... als een café zich echt naar herhaaldelijke boetes niet aan de regels houdt... dan houdt zij de optie open om naar het openbaar ministerie te gaan... en uh, ja, de, de, het betreffende café voor de rechter te brengen. Dus die optie staat nog open. Ja, maar het dus kost... laat mensen nu niet denken, kom niet voor de rechter. Als het echt uh, niet goed blijft gaan, dan uh, kan dat nog steeds gebeuren. Nee, maar ze zegt, het kost veel geld en het is heel tijdrovend. Dus ja, als je café-eigenaar bent, denk je van nou, ik neem dat risico maar, want ik kan nu toch ongestraft uh, gewoon verder gaan. Ja, de, caf de café-eigenaar komt met een pet rond. Ik denk dat die boete zo groot wordt dat een petje te klein wordt hoor. Wat, hoeveel denkt u aan? Nou, in ieder geval verdubbelen. Het is niet 300 euro, ik begin maar met 600. En daarbij geldt ook, elke keer dat je weer wordt gepakt, wordt die boete uh, hoger. Ja, ja. Het CDA nog even, uw coalitiepartner wil een kliklijn voor gelegenheden waar illegaal wordt gerookt. Is dat een goed idee? Ja, ze heeft het niet zo genoemd, de meldlijn. Nou, gelukkig is die meldlijn <laughs> er al. <laughs> ja. Ja, ja, dat is een woordenkwestie, maar het komt op hetzelfde neer. Je kan bellen en uh, zeggen van ja. in, uh, in, in de café Ledig Erf wordt er nog steeds gerookt, hoor, mensen. Ja, dat kan. Niet dat dat zo is, hoor, trouwens. Ja, Ledig erf is een mooi pleintje, er zitten een paar mooie cafés. Ik weet niet of het daar wordt gerookt. Dat is in Utrecht, hè? Dat klopt, maar dat, uh, terzijde. ja. Maar die meldlijn om weer terug te komen ter zake, die is er al. Dus mensen kunnen bellen met de voedsel en Warenautoriteit... om te vertellen van, hé, hey, volgens mij wordt daar onterecht, wordt daar gerookt Um, er wordt ook gesproken over preventie. Hè? Jongeren uh, met name uh, worden daar natuurlijk onder de loep genomen. Rookverbod op schoolpleinen. Um, maar ja, als, als volwassenen dan wel mogen roken, dan is dat weer niet een goed voorbeeld ook misschien. Nou, ik denk het wel. Wij als VVD zeggen... volwassenen hebben recht op een eigen ongezonde leefstijl. Ze zijn volwassen. Bij jongeren, uh, daar kun je wat bereiken nog met uh, preventie, denken wij. En de minister komt ook binnen een paar weken met een notitie... Uh, over preventiebeleid en dan gaat het erom hoe bereik je die jongeren... zodat ze inderdaad niet beginnen met roken. En als ze dat doen, dat ze ermee stoppen. Want roken is gewoon slecht. Dat is uh, waar. En uh, waarheid als een koe uh, bijna. Ik, ik lees nog even een reactie voor van, uh, van iemand die het uh, oneens is met de stelling. Uh, die zegt, dit is geen goede basis voor de wet... omdat volksgezondheid is niet tot horeca beperkt... en er zou een algemeen verbod op de bak moeten komen. Ja, daar ben ik het mee oneens. Ik, ik zeg al, oh, als mensen volwassen zijn, dan zijn ze volwassen... dan worden ze achter hun eigen keuzes uh, te maken. En als mensen dan kiezen voor een uh, slechte of ongezonde leefstijl... vinden wij als VVD dat dat nu recht is. Ja. We gaan kijken wat de bellers uh, vinden. U blijft meeluisteren en dan kom ik zo meteen bij u terug... om de reacties uh, door te nemen. Het is goed dat het rookverbod in de horeca weer streng wordt gehandhaafd. Voorlopig eens 69 oneens 31. En er is door ruim 1400 mensen gestemd. .nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, met wie? Ik, uh, ik ben het ermee oneens. Maar en waarom? En, uh, en over die kliklijn, daar krijg ik een hele smerige smaak van in mijn mond. Maar even naar de stelling, waarom bent u het ermee oneens? Omdat, omdat dus uh, ook andere veiligheid de lucht in gegooid wordt. En daar wordt niks aan gedaan. In het eten. In, uh, in, uh, noem maar op. Iedere keer komt er weer wat anders tevoorschijn ja. waar, waar vergeet en Rotzo zit. Ja, je moet ergens beginnen denk ik dan. Ja, maar dat wordt wel een vreselijke jachtpartij op dat roken. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen. Ik ben het absoluut oneens met de stelling. En ik vind uh, die meneer die daar bij u zit, die zit hoog bluffpoker te spelen... Uh, ik vind uh, een gewoon normaal caféetje waar geen eten opgediend wordt... dat daar gerust mag gerookt worden, zet bij de deur. Hier mag wel gerookt worden of hier mag niet gerookt worden. Dan kan je alsnog de beslissing nemen om wel of niet naar binnen te stappen. Maar die meneer moet mij nu eens uitleggen als iedereen stopt met roken... waar die regering die 3,2 miljard euro vandaan haalt. 2,3 is het trouwens, maar goed, 2,3 uh, miljoen genoeg, euro. Daar hebben, ze, geld. Ja, daar hebben ze jaren op, op uh, Opgeleefd, op die, op die, op die, op die, op die accijnt. Het wordt steeds hoger, ja. het wordt steeds hoger. Maar nu, willen, nu bedenken ze dit weer. Ze willen nu graaien van twee kanten in een restaurant... waar eten opgediend wordt, waar gegeten wordt, 100% ja. verbieden. Maar in een café waar gewoon normaal een biertje gedaan wordt... Ja. of een snackje opgediend wordt, uh, gewoon roken. Ja. Wat maakt dat nu toch uit? Dus okay. Je kan toch zelf kiezen ja of nee naar binnen? Rustig, rustig, rustig, want dat is niet goed voor het hart. Uh, dat ook niet trouwens. Uh, Stand.nl, goeiemiddag. Hallo, je spreekt met Van Jamakowski. Ik ben het eens met de stelling. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat uh, het rookverbod nog uitgebreid moet worden. Ik erger me als niet roken er ontzettend aan dat ik inmiddels verplicht ben om in de zomer op terrasjes tussen de rokers te zitten. Dus ik pleit ervoor dat het net als in Amerika uh, gaat worden: dat je uh, volgens mij is dat een diameter, of, uh, rond, 10 meter rond het terrasjes of zo mag je niet roken. Dat dus je gewoon een deel van het terras afscheidt voor de rokers? Ja, want nu gaan de rokers natuurlijk buiten zitten omdat ze binnen niet mogen zitten. Ja. Maar als je als niet-roker van het, van het zonnetje wilt genieten ja. of van een koffie, dan zit je verplicht tussen de rokers. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Ik ben het helemaal uh, oneens met de stelling. Hallo? Ja, ik luister. Ik ben het helemaal oneens met de stelling. Kijk, als je denkt aan een café. Dan denk je gewoon aan een... Ik rook zelf trouwens niet, want daar gaat het niet om. Maar als je naar een café brengt, denk je aan een biertje. Denk je aan een rokertje. Dat past gewoon helemaal een beetje in het... Uh... In de setting zeg maar. Ik vind er zijn veel. Dus de hele maatregel moet gewoon teruggedraaid worden. Ja, nou, ik moet ook zeggen, meneer Klaver. Ik, ik kom ook zo wel eens in een café. Maar eerder als je dan de volgende ochtend je kleren rookt. Die, die stonken werkelijk het huis uit. Gewoon ja, naar rook. Dat, en dat is tegenwoordig niet meer zo. Ja, meneer, dat weet je toch van tevoren. En dat valt allemaal mee. Maar ik vind er zijn veel urgentere zaken. Ik vind de jongeren die. Er zijn ontzettend veel jongeren die veel en veel te veel drinken. En de koffieshop waar ze veel te veel jointjes draaien, dat is, dat is heel slecht voor een ontwikkeling en voor een ja. opleiding. Daar moeten ze ja. veel meer uit Er zijn veel urgentere Goed. problemen dan een rokertje. Oké, okay. uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw van Gruenen. Zeg hem maar. Hallo. Hey, uh, ja, het, het is gewoon, ik ben het er mee eens, want uh, ja, in mijn auto, ik heb ook niet graag een autogordel aan. Die moet ik ook altijd aan. Dat heeft ook niet van in buiten de boudekom of binnen de boudekom. Dat is of ja of nee. U vindt het toch te, te veel onduidelijkheid nu? Ja, dat is het. Dat is het. Ja. ja, autogordelsvergelijking. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Kees Paarmeijen. Uh, ik vind dat er in cafés niet gerookt mag worden. Uw uh, opmerking over kleren. Die is uh, absoluut raak, je kleren stinken en in de binnenkant van je longen is ook wat bruin, denk ik, als je veel en groot zit. Um, uh, Iedereen is zichzelf naast, dus alle rokers zijn ervoor en alle niet rokers zijn er tegen, op een enkele uitzondering na. Ik, ik speel heel veel fanatiek bridge en in een bridgeclub mag je tegenwoordig niet meer lopen. En dat is, uh, dan hoef ik de volgende dag ook niet zo te hoesten. Maar daar rookten ze dus eerder toch altijd van die dikke sigaren? Maar dat mag niet meer. In de pauze gaan ze even naar buiten, de rokers. En dat zijn worden er gelukkig steeds minder. En dan gaan we onder de kaarten van de tegenstander kijken. Nee, in pauze, je moet dan vier spelletjes spelen in een half uurtje en dan heb je twee minuten pauze. Duidelijk wat u vindt, dank u wel. Stand.rel, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Jorgen, je hebt wel een schertsliberaal in je uitzending, Een schertsliberaal? Leg eens uit. Nou, laat die kroeghouders nou zelf even beslissen of ze mensen uh, willen laten roken of niet. Uh, ik bedoel, da da daar hoeven wij ons als overheid niet dr druk over te maken. Uh, iets anders is als je het hebt over uh, openbare ruimtes en dat soort dingen. Ik ben zelf een, een verstokt roker, maar ik ben er glad voor dat uh, in openbare ruimtes, in, in toegankelijke uh, centra... Waar je, waar je, je moet zijn om je paspoort te verlengen, of zo, ik noem maar wat. Ja, tuurlijk. Ja. Daar hoort niet gerookt te worden. Bij een café heb je een keuze om er wel of niet in te gaan... als dat je weet dat er gerookt maar. wordt. En dat zouden die liberalen toch, toch moeten omarmen. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Johan Veld. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat die man hier voor mij... Uh, echt uh, de woorden uit de mond heeft genomen. <laughs> Namelijk, het is... Uh, ja, gewoon precies wat hij zegt. Ja. Nou ja, dan zijn we gauw en klaar. Ik, Rookt hij ja, zelf? Ja, nee, zeker weten. Maar ik vind ook uh, bijvoorbeeld dat de overheid... Um, als je wel zoveel wilt vangen op die accijns, dat is allemaal prima. En dat dan wel gaat verbieden. Er is gewoon een, een, een, een, nare, een nare sfeer. Mm. En dat is iets... Um, ja, er, er moet, er moet Op de een of andere manier moet daar een rechte lijn getrokken worden. Ja, een nare sfeer als in rokers en niet-rokers die, die elkaar uh, aanwijzen en, en dat soort dingen? Ja, precies. Ik vraag me gewoon af waarom, uh, wat er mis was met het uh, systeem zoals dat er uh, gewoon was. En als er mensen zijn die niet, willen, die niet in de rook willen zitten, nou, dan ga je maar thuis zitten. Want nu moeten de rokers oh, die oh, moeten oh, nu oh. thuis gaan zitten. Nou ja, of buiten. Ja, of buiten. Dat is in de zomer wel fijn, maar in de winter niet. Nou, er staan er overal van Ze niet... hebben ook een rookhok en dat vind ik, uh, dat vind ik, wel, een, uh, vind ik wel een goede tussenoplossing. Ja, Alleen, er staan de... tegenwoordig toch overal van die, van die uh, verwarmers op de terrassen. Dus je hoeft niet in de kou te zitten hoor. Nou ja, goed, als je als bedrijf en vooral met kleinere cafés... als je daar geld voor hebt, dan is dat zeker te doen. Die bussen die gaan er heel hard doorheen. Ja, dat Gaat is wel weer ja. Oké, okay, dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Dit is waarschijnlijk een tevreden roker en geen onrust ook, want hij zegt in ieder geval niks. Stam.nl, goedemiddag. Met Baarda uit Rotterdam. Dag meneer Baarda. Uh, ik vind dat hier sprake is van een te grote betutteling door de overheid van de burgers voor wat betreft hun privéleven. Dit grijpt te veel in in de privésector van het bestaan. Een overheid mag wel voorlichting geven, waarschuwen eventueel tegen mogelijke gevaren. Maar gebieden of verbieden op dit uh, vlak, dat uh, zou er niet bij moeten zijn. Nee. En net wat de vorige spreker al zei, dan de kroeghouders dat zelf beslissen. Laat men wel de niet-rokers in zoverre beschermen dat er overal niet-rookruimten zijn. En ook zo mogelijk ook niet-rooketablissementen. Dat moet natuurlijk wel, net als in de openbare nee. gebouw. Maar u wilt het eigenlijk omdraaien? Er moet eigenlijk in een café dan een niet-rookruimte komen... waar je dus kan gaan zitten als je niet ja, in de rook wil zitten? Ja, net als in de restaurants. Ja, ja, dat ja. lijkt mij wel. Goed. En dat was al in zwang eigenlijk. Maar, uh, ja. En ook eventueel uh, cafés waar al of niet gerookt kan worden... wat duidelijk ja. aangegeven wordt. Goed. Dank ja, u, u wel. Dank voor het bellen. Dag. Ik ga snel terug naar uh, Anne Mulder, Tweede Kamerlid voor de VVD. En die heeft meegeluisterd natuurlijk naar de reacties ja. van onze luisteraars. U bent een schetsliberaal. Ja, het maakt, om te beginnen maakt het veel los hè, voor een tegenstander. Zeker. Inderdaad, Diegene die zei schersliberaal, liberaal ja, dat vraagt natuurlijk om een antwoord. Hè. Dat spreekt uh, voor zich. Ja, nou, Een beetje een vervelende term misschien, maar goed, wat hij bedoelt. Ja, ja, dat dat, dat met... is goed, hij zet de zaken even op scherp. Nee, dat hij is zegt, goed een liberaal een debat. moet gewoon vrij uh, zijn... Ja. en moet denken van, nou, laat het over aan de café-eigenaar. Ja. Voor een deel doen we dat ook. Hè. We zeggen, een café-eigenaar van een klein café... mag zelf bepalen wel of niet roken. Maar tegelijkertijd was politiek ook weer rekening te houden met het personeel. Want de wet wil... Dat personeel niet, niet blootgesteld mag worden aan rook. Dus het is ook kleine cafés zonder personeel. Ja, en zo hebben we daar een soort middenweg erin. Hè, dat je rokers de kans geeft ook naar het café te gaan. Sommige mensen zeggen je moet het overal verbieden. Dat doen we niet. Dus rokers kunnen nu ook naar het café. Dat kunnen ze dan vooral in de kleine cafés zonder ja. personeel. Zodat je ook weer het personeel. Uh, uh, beschermt. Maar daarvan zeggen de critici alle... dus, de critici, niet alleen uw collega Kamerleden in de oppositie, maar ook, ook bellen zeggen dan van dat is een beetje half-half en, en, en is het dus onduidelijk? Nee, het, het houdt rekening met heel veel verschillende belangen van de roker en van de niet-roker, van de kleine café-eigenaar en ook van het personeel. En dan is het wel duidelijk, want het is, het, heb ik gezegd, is 70 vierkante meter, een bordje op de deur, hier wordt gerookt. Dus het is duidelijk en zo proberen we met alle belangen rekening te houden. Alle belangen, uh, daarover gesproken. Dat is ook een van de bellers die dat heel uh, goed doorhad natuurlijk. Die accijns, ging er nog even over door. En zegt, als iedereen nu morgen stopt, dan heeft het kabinet Rutte een enorm probleem. Dan heeft de minister van Financiën inderdaad een, een probleem. Ja, dat is onderdeel van het kabinet Rutte toch? Nog ja, ja, ja. ja. Dan, dan ontstaat er een gat. Het dus, gaat mij trouwens dus, niet om die tabaksaccijns. Laat dat, uh, ja. uh, nee, maar wil de overheid dat? dat wel, dat we allemaal stoppen met roken? Ja, dat is het, uh, het, het bijzondere. Hè? Aan de ene kant ontmoedigen we bepaald gedrag, roken en drinken. Uh, en dat zijn nou hele grote inkomensposten voor de voor de overheid. Ja, dus. Dus kun je ook concluderen dat ondanks uh, hoge accijns, dat mensen toch, uh, zoals het heet, beleidresistent zijn, ze trekken zich er niet veel van aan. Dat driekwart van het uh, pakje wat ze rook in de schatkist uh, verdwijnt. Mm. Mm. Hebt u het idee dat, want er was een beetje kritiek op uh, mevrouw Schippers, hè, dat die uh, nou, een beetje te lax was op dit punt. Heb je het idee dat het door dat Kamerdebat nu uh, dat ze, uh, de sokken er. Uh, ach, hoe heet het? Dat ze de sokken erin heeft, hoe heet, hoe heet zoiets? Ja, dat ze de vaart erin heeft. Ja, ja is... ik denk het wel. Ik denk dat ze dat ook al wel van plan was zonder, uh, zonder de Kamer. Hoor. Dat ze zegt handhaven. En u denkt echt dat dit het uitkomst is: de, de, de boetes hoger en ja. strenger controleren, veel ja. meer van die uh, inspecteurs de, de, de wereld in sturen. Dus het rookverbod is versoepeld. Rokers hebben nu meer keuze om te roken. Dat, en dat betekent dat de regel nu helder is en dan moet je hem handhaven. Dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Graag gedaan. Anne Mulder, Kamerlid voor de VVD. Het is goed dat het rookverbod in de horeca weer streng wordt gehandhaafd. Eens 69%, oneens 31%. En er is intussen ruim over de 1500 keer gestemd. En u kunt dat hele middag blijven doen op onze site. Elsbeth is hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, inderdaad. Nou, wij gaan nog even verder praten over de situatie van Brandon. Vanochtend is de staatssecretaris bij hem op bezoek geweest. We hebben in de uitzending Petrie Embrecht. Zij is hoogleraar ontwikkelingspsychologie. Komt zelf uit de zorg en leidt mensen op in de zorg. En name nou, de vraag aan haar van hoe eh, moet je dan omgaan met zo'n grote agressie... zoals die verzorgers van Brandon tegenkomen. Verder een debat over de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Morgen wordt er gedemonstreerd op het Malieveld. Sibold Noorda van de universiteiten en eh, Kamerlid Sander de Rauwe van het CDA... gaan daarover in gesprek. En Helene de Hertog heeft het over liefdeslessen voor jongens. Jongeren zien te weinig langdurige relaties om zich heen... en weten dus niet meer zo goed hoe ze dat moeten doen. En dat moeten ze gaan leren op school. Meer liefde onder de mensen. Meer liefde Dat kan geen keer ja, de boodschap zijn. Ook tussen jou en mij. Ja, nou, ja, sorry, ja. Nou ben je nou nog steeds... Ik liep net voorbij en dan heb ik even vergeten te groeten. Sorry, ja, nee, maar ik zag je gewoon echt niet. Nee, eels, maar... nee, nee, ja, maar het heeft me toch wel een beetje gekwetst. Ik geef je zometeen een zachte zoen op je voorhoofd. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Vrijdagmiddag. Live. Morgen om 2 uur vanuit de Kroon in Amsterdam, Elko Brinkman, CDA-zwaargewicht, is lijstrek voor de Eerste Kamer. Karin Gippard is gastrecensent de column van Justus van Oel, satire met Sanne Wallis de Vries, de Sportweek van Frits Barend en live muziek van The Tunes.